Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Het technologie ontwikkelt waarmee het berichten in een land kan blokkeren... als de inhoud strijdig is met lokale wetgeving. De weggehaalde tekst blijft in andere landen wel zichtbaar. Als voorbeeld geeft Twitter berichten die het nazi goed verheerlijken. Iets wat in Duitsland strafbaar is. Duitsers krijgen dan een bericht dat de tweet wordt geblokkeerd... terwijl mensen in andere landen de tweet wel kunnen lezen. De aankondiging komt op een moment dat Twitter in meer landen actief wordt... Critici zijn bang dat Twitter de vrijheid van meningsuiting ondergeschikt maakt aan de eisen van landen als China. Tijdens de Arabische lente zei het bedrijf nog dat het alle tweets ongeacht de inhoud zou doorgeven. De online petitie voor een generaal pardon voor minderjarige asielzoekers is inmiddels door meer dan 100.000 mensen ondertekend. De petitie is een initiatief van GroenLinks en wordt gesteund door verschillende bekende Nederlanders. De actie werd vorige maand gelanceerd. In de petitie wordt minister Leers opgeroepen om jonge migranten die al jaren in Nederland wonen en hier zijn geworteld niet terug te sturen naar hun land van herkomst. Bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York is een zak met 16 kilo cocaïne bezorgd. Op de witte zak was een slechte vervalsing van het logo van de VN gedrukt. Er stond verder geen adres op. De drugs zaten verstopt in een stapel uitgeholde bloknoten. De zak was afkomstig uit Mexico. Een woordvoerder van de VN denkt dat er iets mis is gegaan met een transport van drugshandelaren. De zak is volgens hem zeker niet afkomstig van een VN-post. Dan nog het weer. Het wordt vanuit het westen droog. Het klaart steeds meer op. Bij een matige zuiden daalt het kwik naar een graad of twee. Overdag veel zon, maar vooral in het westen ook kans op een enkele bui en het wordt een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal.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 Assim você me mata, ai se eu te als ai, ai, se eu te pego, delícia, Delícia, assim me me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego,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 VMTekst TV op kanaal 45. 45.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 In wie war da da er alles tat Er hatte da da da Doch da da alle Frauen Und jede da da da da da me da da da er was da er da een da da er da da da da da da da da er da da da da da da da een da da da da da da